Ik weet niet waar hij het over hebt, maar het zal ongetwijfeld zijn over die verrekte dokter-biberregel. Kunnen ze dat nou in godsnaam nou niet eens een keer gewoon afschaffen? Hey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 Van Gijs Champoelgeest. En Gijs Champoelgeest schoot er hem schitterend voor. En hij kon net van de bal van de lijn afgehaald worden door de Zwanenburg. Anders had het hier 2-0 gestaan. Maar Bloemenaal komt goed in de startblok. En Tennis heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken wat hij kan doen met die bal. Hij heeft hij bal eens steeds zijn voeten. Maakt een schijnbewerking. Moet hem nu gaan plaatsen. Plaatsen we er ook naar water snel. aan de rechterkant van het zand. Heeft die bal in zijn voeten. Maakt een schijnbewerking. Moet hem nu gaan plaatsen naar Paal Jo, Paul Joe. Even een hem schitterend weer de weer, kan erbij komen? Nee, Beren kan er net niet bij komen. Dit is de doelman van, van Zwanenburg die hem net voor zijn voeten weghaald en anders had het weer uh, ja, was een ja als een goede kans geweest weer voor uh, voor, uh, voor voor Maar er komt nog steeds een ingooi, want uh, ja, die bal die werd natuurlijk over de lijn heen, uh, heen gegleden. Dus en, uh, ja, dat betekent dat er een ingooi komt voor, voor, uh, voor, uh, voor uh, Bloemenal. Het is daar aan de rechterkant dus het Snell, is Snel die zich daarmee gaat bemoeien. Wouter Snel heeft de bal is aan. dan Tim Beren. Tim Beren gooit hem dan in één keer voor. En dan staat Paul Jones. Paul Jones kan bij komen. Het is uh, de nummer drie van Zwanenburg. Die die bal uh, resoluut over de, over de zijwaan heen gooit. En met om een in, ingooi in dus voor, uh, voor Bloemenal. Komt hij wel. Het is het weer, Beren die in net die wijk komen. Het is dan uh, Zaanenburg die wel opgepakt. Maar het is nou te snel die er goed tussen komt. Maar je hebt de ballen zijn voeten. Waar die plaatsen dan goed, uh, plaatsen niet goed. Nou, nee, in de, de plaats van uh, nummer 7 van Zanenburg. Dat betekent dat Zanenburg wat even balbezit krijgt. Om het middenveld. En dan uh, moet daar Sebastian Thomas bij komen. En is er nu bij die aan de linkerkant van veld. Die de man moet ophouden. Uh, de nummer 8 van de. Uh, van, uh, van de En dan is het toch, komt die bal weer op het middenveld. En dan is het de die de steeds bal heeft op de, de nummer 4. Tim Stikker. Tim Stiker gaat kijken wat hij toe kan. Tim Sticker gaat allemaal in het stadsgebied. Maar het is dat oh, Sebastian Thomas die een fantastische slijding maakte op de bal in het strapsegebied. En dat betekent dat die bal dus over de afsluiting heen gaat... en dan komt er dus een hoekschop voor de Zwareburg. Die moeten natuurlijk even meenemen. Kijken of het de gevaar gaat opleveren voor het doel bij Bassenvelzen. De mensen worden erin gezet door Bassenvelzen. De mensen worden op de lijn gezet die de palen moeten bewaken. En dat betekent dat de linkerkant een indraaiende hoekschop ze zal gaan komen. En wel, klaar. Komt die bal hoog voor de pot. En dan moet er wel ze eruit komen. er wel stond hem weg die bal. En dan kan die bal nog niet helemaal terug. En dat betekent dat de andere kant die bal opnieuw volgezet kan worden. Want het is wederom een hoekschop. Een tweede hoekschop. Want stond stond die bal over de achterlijn heen. En dat betekent dat dezelfde man nog een keer die indraai kan gaan nemen. Dan komt die bal dan weer hoog en erin. En die het daar. Joost Hofke die erbij komt. Joost Hofke haalt die bal weg. En is het thuis. Chapoel die die goed doortransporteerd. En dan moeten we snel erachteraan hollen. Om die bal vast te houden. Dat doet hij ook. Heeft de bal in zijn voeten. Gaat er langs de man heen. En wordt neergelegd door de nummer vier door Tim Sticker En het is de van de middenlijn, een vrije trap voor, voor, voor, voor Bloemendaal. En dat is natuurlijk dan een Sebastian Thomas die hem gaat halen, die bal. En Jean-Paul Geesten die gaat zijn positie innemen. En ondertussen heeft Rob Michel twee mannen eruit gestuurd om dus ja, te laten warm worden van, als het noodzakelijk is, dat hij direct naar mensen heeft. We zijn trap voor snel genomen, bij die op Sebastian Thomas Sebastian Thomas, de rechterkant van het geld, zal hem niet gaan geven. Richting haalt snel. En die bal gaat er net niet overheen, worden net weggekomen, maar er is Tim Beeren wederom die ertussen zit. Tim Beeren kan die bal niet behouden. En dat betekent snel ...ook altijd van de proberen te maken... En dan is het daar een droppie bij die er komt. Maar die komt er ook goed tussen. En die uh, kan die bal uh, net niet binnenhouden. En dan is het uh, de nummer 7, Martin Hemelaar. Aan de rechterkant van het veld. Die die bal kunt meenemen. En dan is het uh, toch weer Martin Hemelaar. Die die bal gewoon uh, heeft. Martin Wier komt er tussen. Nee, het is daar heel goed uh, Grijsjan. Die die bal uh, weghaalt. En dat betekent dat uh, Paul John, Paul John uh, doorjaagt op die bal op de keeperzijde. En uh, dan is het daar toch weer uh, met die bal oppakt. Via het Oostan. Oostan. En één keer aan de rechterkant van het veld. Nou, wat snel. Die is net even te hard. En dat betekent dat hij over zijn lijn ingaat. En dat de stand hier nog steeds 1 tegen 0 is. Maar 10 minuten spelen in de tweede dans voor de Boemenaal.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 And it meant for me If love's really true I must be blind to see That you're not so true I must be blind because I love you I must be blind because I love you We hem eventjes deze uh, van Emmerich en Ko. Want we gaan eerst eens even naar Bloemendaal tegen Zwaneburg. Want de wedstrijd uh, zit volgens mij een beetje op slot. Uh, Tjerk of niet? Nee, de stand is uh, hier 1-1 uh, geworden. Net een uh, kwartier in de tweede helft. Uh, Bloemendaal uh, ja, uh, ging een beetje terug. En, en, en, uh, en Zwaneburg was aan de druk. En nu is het weer aanval van Beren. Beren niet bij komen. Nee, ze kan er net niet bij komen. Maar het was uh, Richard Pat uh, die de score gelijk trok hier. In een kwartier in de, in de tweede helft. En het was een, een goal, ja, eigenlijk. Uh, die, die verwachten aan de rare hoek, maar hij zit wel in en dat betekent dat de stand hier weer gelijk is in die wedstrijd.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 Alles als jullie niet als de bliksem. Als de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 Stalig werk van Emmerich en Kool. En uh, de jongens komen uit uh, Graf de Rijp. Vorig jaar meegedaan aan uh, de Rob dan wordt Eigenlijk is dat aan het eind van 2009 uh, gebeurd. Editie editie 2009-2010. Helaas haalden ze zeg maar de eindrondes niet. Want in de voorronde slagen ze er al uit. Dus het was gelijk al exit voor uh, deze twee heren.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 Forever. Ooh ooh ooh ooh ooh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 af weer ook uh, verandering in te brengen. Het was net uh, Paul Jones, die uh, goed doorging aan de linkerkant van het veld. Hij uh, gooide die bal ook uh, voor, maar uh, de doelman kon hem net uh, weghalen voor de aanstormende spelers. En dat betekent dat uh, Zwanenburg uh, eventjes uh, bij de, de les is. Want uh, uh, ja, uh, probeert uh, weer om dus het spel te verzetten. Hij uh, dus, uh, heeft weer in handen te nemen. Zo zal hij die bal over middenveld. In het veld. plaats al een keer door de linkerkant van het veld. Hij had gewoon wat terras te vinden, maar die stond uh, te ver naar binnen. En dat betekent dat hij die bal, uh, bal niet uh, kan behalen. En dat betekent dat hij het van, uh, van de dugout van ons in ingooien voor Zwaneburg. Dus uh, het bal komt bij de doelman van Zwaneburg terecht. Die moeten we nu gaan schieten. Doet hij dat ook. Gaat het plaatsen dan op de nummer 4 van Zwaneburg. Maar het is Tim weer die er goed tussen zit. Weer heeft even bal als zijn voeten. Plaatsen naar Ozaan. Ozaan Plaats hem een goede schijnbeweging met de sterren. En dan krijgt een vrije trap mee. Een vrije trap mee op een meter of uh, ja, een meter of 30 van het goal. Maar wederom is het Gijsjan Poel. natuurlijk die bal uh, gaat halen. Want Gijsjan heeft dus uh, ja, de trap in zijn benen hier. Dat kan je gewoon duidelijk zien. Die legt hem overal neer uh, waar hij hem wil hebben. En dat betekent dat Bloemendaal naar voren schuift en dat dus de koppers mee naar voren gaan. En dan is het Joost Hofker die ook meeloopt. Maar het is uh, de scheisse, de, schijze, de die toch uh, die bal neerlegt. En dan zal gaan indraaien, komt die bal dan ook hoog voor die pot. En is er Ozan niet gekomen? Ozan kan er niet bij komen, Maar het is uh, een hoog van Zanenburg. En dat betekent een hoekschop voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor Bloemendaal. En ondertussen wordt er een, een, een, een, een wissel uh, voorbereid. We gaan even kijken wie die er vertalen. Het is, de terras gaat eraf en... Uh, uh, Terris gaat eraf. En dat betekent dat uh, Patrick Elfrink erbij gaat, uh, gaat komen hier uh, op het middenveld. Patrick Elfrink, die dus uh, deze winterstop overgekomen is uh, vanaf, uh, vanaf Edo, heeft hier helemaal veel voetbal. En kan kwam Edo niet meer op zijn plaats terecht. En dat betekent nu dat uh, Patrick Elfrink uh, in uh, de eerste wederom zijn, zijn eerste, eerste speelminuten gaat, uh, gaat pakken. Dus uh, hier weer terug op het Oudernest. En dat betekent dat nu die oogschop uh, genomen kan gaan worden. Komt die oogschop van snel plaatsen we dan goed erin. En dan komt die bal naar voren en dan moet dat nu verder komen. Oh, dan schijnt Jan, nee, die kan het niet goed raken. En dat betekent dat die bal nog steeds uh, goed ligt. Dus laten we snel die komt oppakken die bal. Moet hem weer voorgeven. geven. die bal er ook voor? En is Bart de zwarte bruine die er net langs uh, komt. En dat betekent dat de nummer 4 van Zwane wil die bal kan oppakken. plaatsen meteen door de linkerkant van het veld. En dan moet wij die uh, corrigerend optreden. En uh, dus komt die bal er af en weer toe. Van Zaanenburg en is het daar de nummer zevenenveenmalaren. Dat is dat Patrick Galving die die bal goed oppakt en meteen uh, weg Maar toch het Zaanenburg aan de kant wel met Tim Stinken die die bal nog heeft. Patrick Galving geeft die bal weer in zijn voeten. Plaatsen dan een Bart de Bruijn, Bart de Bruijn, plannen jouw Joost Scholker, jouw Scholker kan geen ruimte maken. Ziet dan nu Wouter snel komen. Nee, plaatsen Paultjeon, Paultjeon Paul heeft die bal in zijn voeten. Krijgt de man in zijn rug. Dan gaan we hem toch goed plaatsen Tim Beer, Tim Beeren die krijgt er zet van die Tim Stinken die hem overpakt van Zwanenburg. en is het daar Geyshand die die bal weer wegpakt. En dan is het Woutersnel snel die, die bal aanneemt en dan denk je kant hetzelfde. Nee, ik kan er niet bij komen. Het is wederom Tim strikken van Zwanenburg, die de bal in zijn voet heeft. plaatsen naar het midden. En dan komt die bal dus naar Hemelaar. Hemelaar van Zwanenburg, aan de rechterkant van het veld. Ik heb Joost Joost Maar toch is deze Hemelaar. Als goed Joost Hock gekregen komt. En toch is het de Zwanenburg weer. Die die bal weer kan oppakken. Water snel. Water snel. kan hem net niet langs de nummer 2 krijgen van Pouwdelange. Pouwdelange. Plaats hem dan terug naar de doelman van Zwanenburg. En dat betekent dat stel dat Renneland terug is bij AF. En dat Zwedenburg weer een lange bal probeert te spelen. Op Hemelaar met een scheidsjob op is die goed tussenkomt. weer heeft die bal in zijn voeten? Is en is het Woutersnel, snel, mag door. snel, mag door. Plaat hem dat, oh Paul Jones, Paul Jones! Paul Jones, waarom schiet je niet erin? Waarom schiet je niet erin? Dat is een kans wederom, maar dat, uh, dat was de grootste kans hier in deze wedstrijd voor Paul John. Maar die laat hem liggen en dat betekent dat het hier nog steeds 1 tegen 1 staat. Sleeping in the streets Starless and Bible black Ooh mm -hmm.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 bij wat ze nu noemen de coffeeshop van de Janks. Daar had hij een, een tent en een hut in de jaren negentig. En tegenwoordig doet hij wat bij bij de. de ja, hoe, hoe noem je dat? Die grote. De doppers, inderdaad. Die. Eh, kan je nagaan hoe erg eh, er bijeen zit, zeg maar. Maar eh, hij had haar eh, onder de hoede, die Leonie Meijer. Maar die, daar zit een verhaal aan vast. Ik kwam die al eerder tegen bij een voorronde van de Grote Prijs van Nederland. In eh, Bitterzoet, in Amsterdam. En toen zong ze dat nummer Dreamy. En nou is het zo van.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 Nieuwe bestuursvoorzitter is nu Kees Draaisma en hij was het uh, afgelopen jaar naast uh, secretaris al waarnemend voorzitter. En Willem Wisman is uh, de nieuwe voorzitter binnen het uh, bestuur geworden van D66 Zandvoort. Dus daar uh, is het nu gelukkig een stukje rustiger geworden uh, dan...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 Dag, 30 januari is dat dus. Nou, voorlopig zijn we weer even voor het blokje informatie weer een beetje doorheen. Dan gaan we weer gezellig naar de muziek. Deepest Mode kennen we allemaal wel. Ze hebben, ja, People are People. En bijvoorbeeld Enjoy the Silence. Maar dit is een wat minder bekend nummer. En dit nummer dat heet The Policy of Truth. Electropop dus. Maar met your love. Uh, let op die band. Het komt behoorlijk wat wat. En we gaan uh, naar de slotfase van de wedstrijd tussen Bloemendaal en Zwanebrug. Het stond 1-1. Tjerk. Dat hier nog steeds in de wedstrijd. Maar het is van allebei de kanten een reuze spanning. Bloemendaal probeert uh, van alles om die tweede te maken. Net een kans voor Paul Jones. Het eentje voor Tim. Beer enzovoort. En Bloemendaal probeert van alles om die laatste minuten nog vol te maken. Bloemendaal is wel gewisseld weer. Toon Weer is erbij gekomen. Er komt een vrije trap voor uh, Bloemendaal. Een beetje een meter of 18 van het. Uh... Van het, uh, van, het, uh, uh, van het goal. En uh, Gijs-Jan Poelgeest, uh, die zit er totaal overheen. En uh, die stort neer op de aarde. Verzorger moeten wij komen. dan probeert uh, van alles uh, om het gewoon uh, aan te doen. Om die winnende erin te krijgen. En de kansen zijn er. Maar ja, je moet net geluk hebben. Dus straks was er een hele grote kans voor Paul John. Die kreeg hem aangespeeld van Tim Beren. En Paul John, die struikelde half over die bal heen. En kon hem zo niet uh, erin tikken. Maar het was wel een, uh, een grote kans om het gewoon duidelijk te zeggen. En uh, hoe lang hebben we nog in deze wedstrijd? Ik denk nog wel niet op uh, twee, uh, twee, drie. En dan is het echt uh, afgelopen. Ondertussen is uh, de verzorger nog steeds bezig uh, voor uh, Gijs Jan Poeg. Gij op de krap. Hoe de wat gewisseld heeft, heeft uh, Wiesel ons er nog ingebracht. Heeft Toonberen erin gebracht. En um, uh, heeft Patrick Elfring erin gebracht. Dus uh, Robby Schell doet alles eraan. Om dus het maximale de, eruit te halen wat erin zit. Een beetje ervaring erbij, een beetje routine erbij. Om zo nog proberen dat is, op flinke manier gewoon die bal hier erin te douwen. Komt die vrije zo van Broemenal. Gijs-Jan Poelgeest staat weer. En dan staat er bij de bal. Oostel staat erbij. Michel staat wij, Joost Hofker staat erbij. Toen weer staat uh, scherp op te rammen. Vanaf het strafselgebied uh, om nooit uh, om bal uh, te, gaan, uh, te gaan schieten. Mag genomen gaan, gaan worden voor de scheidschetter. Het is uh, gijs die het is Joost Hofker. Joost Hofker is omhover er net heen. En dat is en, uh, nou moet de concentratie natuurlijk, want die bal is weg... ...en uh, Zwaanenburg heeft natuurlijk even de tijd... ...om die bal uh, in het spel te gaan brengen. Ondertussen is de scheidsrechter aan het kijken... Van, uh, hoe zit het nu... En, uh, de, ...de doelman van Zwanenburg. Uh, hij heeft alle tijd om die bal te gaan nemen. Komt hij er ook ver en diep richting de, tweede, richting de helft van, van Zwarebillen natuurlijk. Dus Sebastian Thomas die in meegaat. pikt die bal op. Krijgt een hemelaar tegenover zich. En dat betekent dat die bal hier over de zijland heen gaat. En dat uh, Gijsjan hem meteen weer uh, terugkrijgt. En dat hij erin gooien. Toon, Toon weer. dan kan hij erbij komen. Toon kan er niet bij komen. En is er hemelaar. Hemelaar met Gijsjan volgens. Gijs en uh, Gijsjan maakt een overtreding. En dat betekent een vrije trap hier voor Zwanenburg. hoogte van de uit van, uh, van Bloemenal. En het is dan uh, Zwaneburg die hem snel neemt. Gooit dan richting de Switzer. Door is het daar Sebastian Thomas die hem weer goed wegkomt. Sebastian Thomas die een heel sterke partij stelt. In die achterhoede. Maar die bal is over de En dat betekent dat er nog een inval genomen gaat worden. Voor, voor Zwaneburg aan de rechterkant van het terugval. Boemerdal moet nu even met les blijven natuurlijk. Omdat je niet net zo over de laatste minuut die bal in je orde krijgt. Komt die bal hoog voor is. Dus waar die niet hem goed wegkomt. Maar als die bal niet wegkomt, dan de en is geen was op Met in schitterende redding, Zal laat hij de bal onder de lat vandaan en krult hem zo weg, uit het, uit het doel gedaan. En, en dan, dat betekent dan dat Zanenburg uh, uh, dat, uh, dat, uh, uh, aan de linkerkant van het veld dus, uh, die hoekschop kan nemen. Komt weer die indraaien, die is een levensgevaarlijk vanaf de linkerkant van Zwanenburg. Komt die bal, dan is Wasservels in goed stond. en nu heeft hij die bal uit de voeten. En dan gaan we kijken of hij op toon kan bereiken. Toon weer aan de rechter, de linkerkant van het veld, de man in zijn rug. dan heeft hij bal vast. Ik plaats hem dan goed naar Oost, Oost En Oost aan wordt gevoerd dan door, door de nummer drie van, van, van Zwanenburg. En dat betekent de vrije trap voor Roemendaal op het op de binnenveld van de heer bij de lijn. En dat betekent dat hij wel snel uh, doorgenomen kan worden. Joost, let hem klaar. Die ballen gaan we gaan trappen. Gijs shampoo Poelgeest strompelt naar voren toe. Dus hij kan niet meer, maar hij strompelt naar voren. Graag hem niet. maar dan kunnen we niet Laatste in dit de... plaats zitten. Komt die bal van Joostofte richting Gijs Jan Ga Gijs shampoo Poelgeest verlengde die bal ook. Nog eens die bal niet weg. En afdoen we Zwanenburg. Nou wordt die term hard naar voren getrapt eigenlijk. En het is helemaal niet nee, in de bal te komen. Joostofte kunt die nog een keer. Toen hij nog een keer getroffen? Doet hij dan ook. En dan mag het doorgaan van de ze staat daar toont weer Die kan maar niet bijkomen. komen. Dat betekent dat Zwanenburg erbij kan komen. Zwanenburg heeft de bal aan zijn voeten. Plaatsen we dan terug naar de als die plaatsen we terug naar, naar de doelman van Zwadenburg. Van komt die wel dan? Van Die zal hem verder diep gaan platen. En deze die er goed tussen komt. En die bal dan. Eh, en er komt er nog een vrij trap voor Boevenaal. Eh, nou, op, de, op de rand. Eh, dus eh, je hoort het dus allemaal. De gemoederen zijn, zijn hoog hier. Iedereen zit hier aan te moederen. Iedereen eh, zit alles naar voren te blazen. Om dus zo nog in de laatste minuten hier die winnende treffer te gaan, eh, te gaan maken. Dus zo'n Jopoelgees die zal gaan. Eh, gaan eh, Gaan trappen. Geisje gaat de bal nemen. Dus uh, uh, komt die bal. Geisje uh, legt hem klaar. En uh, zal gaan kijken hoe hij hem gaat scoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen van Boemenal. Staan er in, uh, in het zassengebied. Peter Grafik staat erbij. gaat die, uh, die bal dan niet. Uh, goed geplaatst. Uh, en dat betekent dat Gijs erbij moet komen. En, en die wal die gaat dan over de zijlijn hier. Nee, dat is Toon Beren. Toon Beren die kan er gaan ingooien. Toon naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. krijgt hem al aangesteld. Moeten we gaan kijken wat hij doen kan. Plaatsen dan weer in die mond van, van die trechter. En dan is dat Toon Beren. Toon Beren, die was langs. Oh, en die gaat vlak langs. En dat was natuurlijk een hele, hele mooie kant. Ja, voor Bloemendaal, maar ook die gaat net daarnaast. En dan is het de doelman van Zwanenburg die rustig die bal kan oppakken. En nou, dat betekent dat je nu afluit En dat betekent 1-1 in deze wedstrijd. Hier vanmiddag tegen Zwanenburg. Ja. Bent band rondom, uh, gebouwd uh, door Nigel Wubbenhorst uit Velsenbroek, Rarely Alive, and Familiar Stranger. Ik vind dit uh, geweldig. Lekker rauw klinkt het ook nog. En uh, het doet me gewoon wat. Het, uh, het uh, pakt je gewoon bij je strot. Uh, gewoon de, deze muziek en die jongens die staan op uh, Emerging Ja Festival. Ik geloof ook uh, dat ze zeer binnenkort zelfs ook in het uh, patronaat uh, te bewonderen zijn. En het schijnt ook nog een, uh, een voetballer te zijn die in het uh, voetbalteam speelt. Uh, of dezelfde voetbalvereniging van Daan van Putten. Die, uh, die jongen die bij uh, Gangsteren gespeeld heeft. En die een idolaat is van uh, ja, Dimebag van Pantera. Maar goed, die jongens die hebben elkaar kennelijk wel een beetje gevonden. En hij zal daar wel een afgeleider van zijn, die uh, Nigel Wubbenhorst. Want uh, het klinkt wel erg ruig en strak, moet ik erbij uh, uh, vertellen. Dat uh, was het uh, even voorlopig uh, dit uur van uh, deze. Uh, um, laten we zeggen, uh, deze uur van zondag in Kennermeland. Een beetje afsluiten met een echte klassieker van de Beatles. Day in de live tot aan het nieuws van 4 uur.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 De betogers noemen het een schande dat politici nog steeds geen compromissen willen sluiten. Volgens hen zetten ze de politieke partijen daarmee de toekomst van de Belgische jeugd op het spel. De Canadese Christine Nesbitt is in Heerenveen wereldkampioene op de sprint geworden. Nesbitt ging na drie afstanden al ruim aan de leiding en won ook de afsluitende duizend meter voor Irene Wust. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, brons was er voor Margot Boer. Laurien van Riesse en Irene Wust werden zesde en zesde.